Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Hamas en Israël zouden het bijna eens zijn over het vrijlaten van gijzelaars. In ruil daarvoor wil Hamas een tijdelijke wapenstilstand. Er wordt al dagen over de deal gesproken, maar nu lijkt hij echt dichtbij. Dat zegt correspondent Nasra Habiballa. Een uh, woordvoerder van Hamas die zei eerder vanavond dat zij hun voorstel met hun uh, eisen bij de onderhandelaar hebben neergelegd. En dat de bal nu bij Israël ligt. Dat Israël nu moet kijken uh, of ze daar mee akkoord gaan. En op dit moment is het Israëlische kabinet ook samen uh, om over dat voorstel te praten. Bij de aanval van Hamas begin oktober werden honderden mensen meegenomen naar de Gaza-strook. Daar worden ze gegijzeld. Sommige van hen zijn overleden. Voor zover bekend zijn er vier vrijgelaten door Hamas. Vier vermiste tieners uit Wales zijn dood teruggevonden. De jongens zouden gaan kamperen en werden zondag nog gezien in hun auto. Maar sindsdien ontbrak ieder spoor. Er werd dagenlang met heel veel mensen naar ze gezocht. Uiteindelijk werd de auto met hun lichamen ergens langs de weg teruggevonden, half in het water. De politie gaat uit van een tragisch ongeval. De politie heropent een cold case zaak uit 2014 in Amersfoort. Daarbij werden een man van 22 en een man van 38 vermoord. Met nieuwe informatie hoopt de politie nu om aanwijzingen te krijgen om de dader te vinden. Volgens kroongetuige Nabil B. uit het Marengo-proces zou Ridouan Tachi de opdrachtgever van de moorden zijn. En je zult maar in de buurt van de Gouden Regenstraat in Tilburg wonen, want daar kan je nu niet meer veilig over straat. Er is daar gisteravond een groene mamba ontsnapt uit een huis. Dat is een hele giftige, tropische slang van bijna twee meter lang. De buurt is nog niet helemaal in paniek, is te horen bij omroep Brabant. Uh, ik hoop dat het goed gaat met de slang, ja. Yeah. Ik heb mijn, uh, mijn zoon gewaarschuwd. Ik heb gezegd, uh, watch out voor de slang. Watch out voor de slang. Is het een Engelse slang? Dat... Uh... Daar betwijfel ik. Nee. <laughs> hebben jullie al binnengekeken of jullie ergens binnen zitten? Uh, nog niet, maar uh, we hebben een kat thuis, dus dat moeten we. Ja. En die, is, uh, wel, uh, die kan er wel tegenop, tegen die slang? Zeker, zeker. Nou, dat valt dus nog te betwijfelen. Want als je gebeten wordt door de groene Mamba, moet je heel snel naar het ziekenhuis, anders overleef je het niet. Er is vanmiddag al gezocht met een speurhond, maar dat heeft niets opgeleverd. Dan nog het weer. Vanavond op de meeste plekken droog. Vannacht flink kouder. Op sommige plekken gaat het zelfs vriezen. Morgen eerst mistig, later een voorzichtig zonnetje. Het wordt dan 4 tot 8 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland loopt het vooral vast bij Amsterdam. Door een ongeluk op de A7 Zaanstad-Horen. tussen Zaandam en Zaandijk. 10 minuten vertraging. staat 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Daardoor staat het weer vast op de A8. Van Amsterdam naar Zaanstad. tussen de knooppunten Koenplein en Zaandam duurde 20 minuten langer over. Daardoor weer vielen op de A10 West. richting Zaanstad voor het Koenplein. 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van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 Voelt zich als een vis in het water in het zwingende funky jazz soul een genre, dat uh, ergens ligt. Tussen het werk van Moes, Moos, Allison, Les McCann, Alan Toussaint en van zijn album Big Fish, hoorde je het nummertje Just Don't Stop. Klopt, we gaan inderdaad vrolijk verder met het tweede uur van ZFM Jazz met uh, Edward Rauhorst, Mr. Brightside. You saw.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 Jesse van Ruller was ooit de gast bij het uh, European Jazz Trio. Dat bestaat uit Frans van de Hoeveel, Bas, Roy Dakus op Trumps en Mark van Roon op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 Danny Yonokuchi, moet ik zeggen. Can't buy me love Can't buy me love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 Just can't buy I don't No, but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 Door een moderne uitvoering van I Can't Help Falling In Love, Elvis uh, Presley's Tearjerker, uh, vertolkt door de Engelse uh, jazz-pianist uh, Joey Webb, uh, Joe Webb op uh, plek 301 in diezelfde top 2023 cover-up.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 ja dat kwam van zijn uh, album Lost in Bright Blindness van 2022 en dat werd gevolgd door Benjamin Hermans True Love's Flame uh, van ook 2022 met uh, Anna Serijsse op vocals Recover up an open body. En arrangeurs at Palermo's uitvoering, cover van Come Together, wel te vinden in onze top 2023 cover-up uh, op nummer 194 wel te staan in die at Palermo. Hij heeft een big band uh, in New York waar hij uh, graag mee werkt en pop- en rockklassiekers uh, onderhanden neemt, zoals van Frank Zappa, King Crimson en de Beatles. En uh, hij vindt een medestander in een andere New Yorkse componist en arrangeur, Wayne Elpern, die dat uh, eigenlijk ook doet.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 Bedankt voor het luisteren. Volgende week is er natuurlijk ook weer uh, ZFM uh, Jazz. Um, ik uh, draai nu een nummertje van Dr. Lonnie Smith... Uh, met uh, de, de uh, uh, Iggy Pop als uh, Jazz. A crooner. Dit klassieke van Timmy Thomas. Vooral bekend geworden door Sade in de jaren 80. Why can't we live together? we live together tell me why tell me why why can't we live together everybody wants to live together why can't we be together We live together, Why can't we be together? zoals gezegd: dit was het voor vandaag: Zetten van Jess: Mijn naam is Mister Brightside. Edward Rauhorst. De uitzending is de zon gaan schijnen. Je ziet het, Jazz doet wonderen. En maakt er een hele, hele mooie dag van. Hopelijk tot in december. Ik ga eruit met nog een ander nummertje. Running Up That Hill, die kennen we ook wel van Kate Bush. Maar hier, in een uitvoering van Scott Berkley en Sweet Mac. Os ook te vinden in de van Jazz Top 2023 cover-up op plek 1900... Up to van uh, het jazzprogramma De op Luisteraars maar blijf luisteren naar Siemens Antwoord want uh, straks vanaf 10 uur tussen App en Vloek met Cheryl Duijf easy listening music heerlijk relaxen bij uh, ja, romantische muziek maar ook vooral muziek waar je kan om tot zo, tot na het nieuws van 10 uur